Kasper Meijer met het NOS-journaal. De Arabische Liga houdt vandaag spoedberaad over de oorlog tussen Hamas en Israël. Dat gebeurt in de Saoedische hoofdstad Riyadh op verzoek van voorzitters Saoedi-Arabië en de Palestijnen. De bijeenkomst zal zich richten op Israëlische agressie tegen Gaza, aldus de organisatie in een verklaring. De Franse president Macron roept Israël op te stoppen met het doden van vrouwen en baby's in Gaza. In de reactie zegt de Israëlische premier Netanyahu dat Hamas verantwoordelijk is voor de burgerdoden. De baas van de Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich ernstige zorgen over de ziekenhuizen in Gaza. Op X schrijft Tedros dat hij zeer verontrust is over berichten over luchtaanvallen vlakbij het Al-Shifa ziekenhuis. Dat is het grootste ziekenhuis van Gaza stad. De provincie Limburg wil een onderzoek naar de invloed van industrieterrein Gemelot... op de gezondheid van omwonenden en werknemers. Onlangs kondigde het kabinet aan dat het wil laten onderzoeken... wat de gezondheidseffecten zijn van chemiebedrijf Gemoers in Dordrecht. Limburg wil dat in dat onderzoek ook Gemelot in Geleen wordt meegenomen. Dat industrieterrein ligt ingeklemd tussen de gemeenten Sittard-Geleen, Stijn en Beek. In die drie gemeenten wonen ruim 130.000 mensen. Een deel van de douane wordt zwaarder bewapend. Dat is vanwege het toegenomen geweld en grotere dreigingen uit het criminele milieu, zegt staatssecretaris De Vries. Het gaat om een team bijzondere bijstand dat vooral actief is in de havens van Rotterdam en Vlissingen, waar vaak grote drugstransporten worden onderschept. De eenheid gaat medewerkers beschermen die drugssmokkel bestrijden en in beslag genomen drugs vervoeren naar de plek waar het wordt vernietigd. Het weer. Vandaag vooral in het zuiden geregeld zon. In het noorden meer bewolking en veel buien. Het wordt een graad of 10. Morgen eerst wat mist, later zon, maar in de avond regen en dan een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Echt waar?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 <laughs> Zo mooi. Zin in Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu. Toebak leeft. We gaan beginnen. Ik zeg we gaan beginnen. We, zijn, we gaan beginnen. Eel, ja. Good morning. Jawel. Toebak leeft hier op de radio. En zullen we zullen eerst maar eens even een stukje geschiedenis doen. Want laten we dan teruggaan naar uh, 2005. Toen zaten we hier net. Het is nog donker buiten en wij zijn alweer achter de microfoons gekropen. Goedemorgen, Goedem, Ja, Goedemorgen. En, uh, we kijken een beetje om ons heen in de krant en we zien dat uh, de eierengooiers naar de koningin... die hebben een boete gekregen. Er waren drie jongens van 16, 17 en 18 jaar aan het assen. En uh, ze, ze hebben een boete gekregen van 100 euro. Maar dat is alleen voor de jongens, zeg maar... De ene jongen heeft de eieren gekocht... De ja? andere heeft het teken gegeven en de derde jongen heeft gegooid, maar die heeft ook even een flinke, een grotere boete gekregen. 250 euro heeft hij. Oh, maar was het raak? Uh, nee. nee, ik kan me er niet erin. Nee, het gewoon richting de koningin is er gegooid. Ah, nou, ik had ze echt voor straf het hele paleis de ramen laten wassen. Nee, dat moet wel Ze moeten er wel een beetje. Dan kunnen ze nog even naar binnen kijken. Hebben ze toch nog wat waard van geld? Ja, gebeld. dat is waar. En uh, gewoon uh, flink de uh, wapen Ja, dat ja dat, maar dat levert geen geld op. Je moet in Nederland altijd denken: hoeveel geld gaat het opleveren? Ja, ja. ja daar gaat het om. Echt, dat gaat alleen maar geld. Dat potje moet weer gevuld worden. Nou, uh, laten we maar 250 euro doen, dat is toch weer lekker. Leert hier ja. er ook nog iets ja, van, hopelijk. ik? Dat voelen ze wel, dat is waar. Jazeker. Zullen ze iets mee naar bellen? 16 en 17 en 18. Nou, daar moet je nog uh, iets, iets voor doen over 250. Jawel, dat was uh, Toepak Leeft in 2005. Dat gaat echt een tijdje terug, hè? Ik vind het nog steeds een goede suggestie voor mij. Ja. als <laughs> ik denk, van, wat levert het zo op? Moet je eens kijken wat een ramenlapper kost voor zo'n heel paleis. Dat is zeker waar. <laughs> Maar stel dat je opgeschoten jeugd die dan je ramen gaat lappen... Ik weet niet, ik heb er niet zo heel veel vertrouwen in, ja, moet ik zeggen. Ja, dat is waar, dat is waar. Goed, straks in, verderop in het programma nog veel meer geschiedenis. En uh, niet alleen geschiedenis van onszelf, maar ook geschiedenis van de wereld natuurlijk. Het is vandaag 11 november en jawel, ze komen weer aan de deur, hè? Jazeker. Ja, heb er goed ingeslagen? Nee, nog niet. Want ik, heb, ik heb om 11 uur heb ik ergens wederom een eventje... <laughs> Om 11 dus, uur? Oh nee, sorry, om 5 uur, op, ik, de elf, op, op de elf. Dus ik denk dat ik het misschien voor ben. Misschien één zakje halen. Eén zakje halen? Oké. Okay. Maar het is voor mij nog steeds wel een, een, een historische dag. Want ik ben... Uh, vorig jaar heb ik toen... Nadat ik smiddags met iemand gezellig een wijntje gedronken... ben ik over dat plei gereden... Waar, waar die meneer, de soldaat van Oranje, staat. Ja. En toen was het zo donker. En ik zat gewoon op die op te letten. Want ik had gewoon een paar wijntjes wijtjes. Ja. En toen heb ik gewoon keihard tegen het muurtje gereden... Wat eromheen. omheen dat niet echt het beeld, hè? Nee, nee, tegen het muurtje waar ik ging, wel gestrekt. Okay. En dan omkijken. Dat, en dat weet je ook zie. nog precies. Nou, dat was ook wel echt een enorme val. Oké. Okay. Oh. Ja, goed. Dus, je begrijpt uh, ja. al, het is allemaal weer persoonlijk nee, leed. Ja. ja, zeker. Goedemorgen. Zeker persoonlijk leed. Nou, ik vind het altijd wel leuk om vanavond te even aan de deur. te staan. niet de kinderen dan gewoon uh, aan de deur te zien. Vroeger kon ik daar echt van genieten. En dan stond ik daar ook echt te lachen en zo te kijken. Tegenwoordig ben ik wat gereserveerd. Want je weet het niet, hè? van die moeder die op afstand naar jou staat te kijken... hoe jij staat te genieten... Oh, en een ja. man die staat te genieten van kinderen, nou pas ermee op. Ja. Nou echt? wat staat hij nou te doen? Nee, ik heb mijn handen echt zichtbaar hoor. Mijn handen zijn zichtbaar. <laughs> echt, daar ben ik heel voorzichtig mee geworden. <laughs> ja, dat kan me wel voorstellen. Ja, Daar ja. moet je altijd mee kijken. Goed, straks onder andere nog de Zandvoortse berichten. En natuurlijk leuke muziek. Wat dacht je van deze man? Ja, de Stereophonics maken soms echt meer zoeter muziekjes en soms ook weer wat steviger. Die Innocent.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 Set in sun with music On the wrist And there was on You can see with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 Anything is possible, Innocence van de Stereophonics. Oh. Zeker. Nou, is, dat, is dit wel proportioneel? Nou, weet ik ook niet precies. Dat moeten we nog even uitzoeken. We komen vast onderzoeken van. Het is uh, de week vol gebeurtenissen. Natuurlijk de ook hebben we in de gaten gehouden. Maar ook, ja, dit was toch wel wat waar, waar, waar we de hele week mee bezig waren. Ja, zeker. Doet hij het of doet hij het niet? Wat geweldig dat jullie hier allemaal gekomen zijn... En wat een vr, verschrikkelijk veel energie die we hier voelen in de zaal. De zin om Nederland te veranderen. Ja, wat zegt hij nou de hele tijd? Vr, verschrikkelijk, vr, vr, verschrikkelijk. Oh, dat is verschrikkelijk, meneer. Jazeker, Het is allemaal versch verschrikkelijk. Ja, hij is natuurlijk helemaal overdonderd door de populariteit die hij heeft. En vooral heel, heel veel oude mensen waren daar de plekken gekomen. En wat had hij nou weer bedacht? Had hij iets nieuws bedacht wat ze in Nederland wilden gaan doen? Een grondwettenhof. Dat oh. hebben ze in Duitsland en Frankrijk... Ik dacht dat een of andere kamer over de wetten ging praten. Maar dan moet er ook nog een hof komen die weer naar de grondwetten gaan kijken. Ja, neem nog meer ambtenaren aan die dan alles weer tegen het licht gaan houden. Ik denk dat dat de kosten wel gaat drukken. Nou goed, hij heeft er iets nieuws bedacht. en Hij blijft allemaal een beetje vaag natuurlijk wat hij, wat hij wil. En Nederland heeft last van het omzichtvirus. Alle partijen die zijn niet interessant. Meer. Het is omzicht, dat is de messias. Die gaat, het die gaat het allemaal voor elkaar krijgen. Nou, ik ben benieuwd. Ja, je, je, je ding is al ingevuld. En Mijn je... ding is ingevuld? Ja. Je, je, stemwijze. stemwijzer. Je, stemwijze stemwijzer. Ja, al lang. Maar ik, moet het, uh, ik doe het altijd wel een paar keer bij verschillende. Ja. Maar ik kreeg toch wel uh, dat ik uh, uh, Volt had. En ja? ik had uh, D66 en ik had uh, GroenLinks PvdA. Oké. Okay, nou, toch wel even helemaal eens met... Uh, Meneer Timmermans, maar ja, wil je Timmermans, wil je je Ja, steunen, ja ik weet niet, om... nou, je laat je toch een beetje invloeden. Dan zeggen mensen, ja, hij heeft de spark verloren. Hij, uh, hij uh, is een beetje gematigder en een beetje minder uh, goed. En dan denk ik, ja, wil ik hem dan als, uh, als uh, premier? Ja, ik vind het sowieso dat hij om zich veel, te veel, veel, te veel podium krijgt. van elk televisieprogramma probeert te ontfutselen. Doet hij het of doet hij het? niet? Nee, ik, ik had het nu over Timmermans. Hoor. Ja, Timmermans. Ja. Maar ik bedoel, Dus zo, zo krijgt hij ja. veel wel aandacht. Ook Timmermans krijgt best wel veel aandacht. Maar OJ wil ik ook niet. OJ? Oh, nee, sorry, OJ. Nee, die andere dame. Die. Uh, oh, God weet welke ook weer, Die van de. Car VVD. Van de VVD. Oh, ja. Noem die naam maar even. Justilkus. Oh, Justilkus. Ja. Nee, maar just ghost. ik las net ja. het nieuws dat OJ weg is bij uh, Rutte Wild. Dus daar was ik ook even verbaasd over. Maar oké. Okay. OJ? Old J, die, die had die modemerk en zo. Die, die was met Rute Wild, toch? En Rute Wild, die. Uh die had toen kanker gehad en zo. Ja, ik heb de de, uh, merk, daar weet je helemaal niets van. Het uh, kledingmerk heb ik allemaal weggebezuinigd. Want ik heb zit nee, ook uh, ben voor de minima. kleding, nee. nee, de, nee, nee ja, ja, nee. Nou, sorry. Dat is het uh, niveau waar ik niet uh, tot... Uh, Oké. Okay. en uh, Die mevrouw die dan samen op de bank zit... en dan elkaar zo lief vinden en zo. Ja, niet meer dus. Nee, niet meer. Dat begreep ik. <laughs> nou, ik heb het helemaal niet gevolgd. Dus ik heb die hele liefde nee, niet, ik zie het niet net. meegemaakt. Ik zie nee. het net. Ik ben in shock. Ja, zeker. Nou, vreselijk. Ja. Dat was, uh, echt afschuwelijk. Echt, zeg, met, ik, ik dacht dat het... Ja, ik hoorde dit. Maar uh, ja, dus die, die uh, relatie over is. Of is het de de steekvlampartijen? dat uh, die de op ja, dat oh, is ik ook wel heel erg interessant. Ik denk wel dat het woord voor 2023 is sowieso uh, proportioneel. Dat wordt ah, een mooi woord. Ja, ja, ja, dat ja, ja. schiet op en ook uh, bestaanszekerheid is ook zo'n woord. En ook dit steekvlampartij is ook wel een. Een steek. Ja, dat is dus 2023. eigenlijk een eendagsvlieg. Ja, nee. Dat is voor jou. Ja, zeg dat dan gewoon. Ja, nee, Steekvlampartij is gewoon echt. Dat denk ik weer aan geweld. Oh. Een steek. Plan. Dat is niet op zijn plek. Je hebt gelijk. Nou, ja. wat, wat ben jij momenteel mee bezig? Ja, met ik lezen? had hem een, uh, een brief gelezen. Ja, er was, uh, uh, op een raam was een briefje geplakt. Yeah. En het was dan van Dear Neighbor. En uh, er was dus een buurman die zegt van... Ja, mijn hond is die die altijd aan uh, het kijken naar jouw kat... die achter het raam uh, op, uh, op zo'n vensterbank uh, ligt te zonnen en te doen. En hij is helemaal verliefd op mij. hij zit uh, er heel, heel veel naar te kijken. Maar ja... Nu, de, nu hebben ze een, allemaal potplanten hebben ze neergezet. Dus die kat kan er niet meer liggen. En die hond gaat iedere keer kijken of die kat er nog ligt. En dat is zo zielig, want die hond is daar eigenlijk een beetje ontroostbaar voor. Dus nou ja. Oké. Okay. Dus voor... uh, nu hebben de buren hebben dus, uh, uh, echt gezegd van, uh, nou, oh, dat is wel heel zielig. Yeah. Want het bericht sloot ook af met een nederig verzoek van verplaatste potten. Ondertekend met je buurvrouw en haar liefdevolle hond. Ja. Nou, de, oude, de eigenaar van de kat had het bericht gezien. Toen hebben ze er zelf een in hun raam geplakt met voor echte liefde een briefje. <laughs> en dan hebben ze dan weer uh, een kussentje neergelegd. Dus die kat die ligt er weer en kunnen ze weer de hele dag kunnen oh, naar elkaar heerlijk, kijken. Het lijkt wel zo'n reclame voor de kerst. Gaat die nou ja. doen? Gaat hij nou doen? Ja, dat was toen, nou, toen, dat was toen hij die potten zag. Nou toen die potten. Waar is mijn sweetheart? Hè? De vraag is natuurlijk, de buurman en de buurvrouw, wordt dat dan iets? Deze... Uh, nee, dat de, uh, weet ik niet. Nee, dat uh, weet ik niet. Het nee, staat uh, echt eigenaren. Het is dus wel mooi dat dieren ook, ook mensen bij elkaar kunnen brengen dus ook, hè? Ja. Je kan er druk mee zijn met dit. Ja, maar ik ben, zit af en toe in de in de verfabeltjesvuik van uh, leuke filmpjes. En dan zie je ook hoe uh, ja. hondjes en katjes elkaar toch wel vaak heel dat lief vinden. Dan zit je wel vaak in de fabeltjesfuik van de honden en katten. Ja, erg is dat, ja. hè? Want ik heb dan komt op het volgende filmpje weer. Oh. Ja, ik heb jou wel eens op betrapt dat je dan echt niet al tien minuten lang... nog alleen filmpjes van honden zit te kijken. Dat, en dan kijk ik er aan en denk ik, van, wat ben je aan het doen? Tien minuten oh, lang? Oh, sorry! Dus, dan tien minuten Dan ben je, ben je lang? helemaal weggezakt ook al. Zo lang? Geeft niet, dat is beter oh. dan al die oorlog? ja. Goed, straks de zandkorpsen berichten en nog veel meer moois hier op de zender bij Toobak leeft. Onder andere op Night. Eerst mijn Talking Back Sunday. Oh, I'm in You built a weer een nieuw album uit. Iets met uh, disco. Uh, Sophia and the Disco World of nou Sorry, ik ben de naam van de... Oh, hier. Susanne and the Sunset Disco. Met een mooie glitterbal staat op de hoek van de plaat deze Sue the Night. En deze nieuwe plaat, die hoor oh, hier natuurlijk. Mirror on the wall. Ben ik het nog een beetje mooi na deze tijd uh, in het leven? Geen idee. Daarvoor hadden we nog een nieuwe band. Uh, wel nee. De nieuwe plaat van de oude band, die bestaat volgend jaar 25 jaar Talking Back Sunday. En de plaats heet 152. and juice to me. En het grappige is, deze band heeft uh, vorige maand een, um, een, noem je dat, een echtpaar uh, verrast op een bruiloft. Want die waren gewoon een huwelijksfeest aan het vieren. En toen in een keer kwam achter het gordijn vandaan deze band Talking Back Sunday. Gewoon spelen op een bruiloft. En zij zijn alle twee gigantische fans van het begin af aan. Dus ze waren echt is Echt een heel leuk filmpje om dat te zien. Net hadden familieleden geregeld voor deze mensen. Het waren erg leuk als dat ja huwelijk krijgt. Want je favoriete band komt in één keer spelen. Ja, zo gaaf. Heb jij een tientje geregeld? Ja, wel bedankt. Ik ben benieuwd wat het wordt. Er staat in één keer je favoriete band. Gewoon het podium kippen al over de place. Ja, maar Zeker. De, misschien kenden, waren het zulke enthousiaste fans dat de band hun ook kennen. Ook. Dat zou ook kunnen. Hè? Dat zou dus we wel denken van nou, dan vind zijn, ik het wel heel leuk. Weet je. Ja, het is ook wel leuk om mensen gewoon te verrassen. En ja. dit geeft ook ontzettend positieve publiciteit in de, in de wereld natuurlijk. Je denkt van, oh wat een sympathieke mannen zijn dat gewoon. Ja, leuk. <laughs> Zo, leuk. goed. Nou, wat nog meer? Nou, de mensen zijn toch eigenlijk over het algemeen wat introvert en zo. In Lulea, dat is een Zweedse gemeente. En dan heeft de gemeente zelf in het belang van de sociale verwevenheid... een campagne gelanceerd op social media. En er zijn aanplakprojecten op stadsbussen en gemeentepanden geplakt. En uh, de bewoners worden op die manier opgeroepen om ha! te zeggen. Of op een andere manier voorbijgangers te groeten. Ha! of hey, Hé! Hey. Hé! En halen, zeggen lijkt iets kleins. Maar onderzoek toont aan dat het de sociale banden uh, versterkt. Het welzijn verbeterd. Uh, want er zijn steeds meer mensen in Zweden die zich eenzaam voelen. Vooral in de leeftijdsgroep van 16 tot 29 jaar. En het schijnt dan ook een gevolg te zijn van de kou in Noord-Zweden. Okay. Want in december schijnt de zon hooguit drie uur per dag. En, uh, want Lulea dat ligt ruim 700 kilometer ten noorden van Stockholm. En de gemiddelde temperatuur ligt daar rond de min 10 graden. En daar worden de mensen eigenlijk een beetje... Uh, ja, wel een beetje naar van. Brrr, het is koud. Ja, en, uh, ja, maar ook als het maar drie uur ligt. Ik, uh, je merkte het gisteren al, dat het uh, zo donker was de hele dag. Omdat het zo enorm regende. Dat mensen gewoon helemaal blij zijn. We kunnen buiten, het is nog licht. Oh, weet je wel. Dat je dan, uh, en dan, worden, dan zijn de mensen helemaal blij. Uh, fijn hè, de zon. Of nou, niet de zon schijnt Het is droog, weet ja. je wel. Zo, ja. zo liever we buiten gisteren. Ja, ja, Het is wel bijzonder ja, dat is met zo weinig licht is. En ja, het is natuurlijk wel de doelgroep die normaal via social media contact zoeken. Maar ja. dat is natuurlijk alleen maar uh, mijn eigen platform laten zien dat ze zo goed bezig zijn. En ja. Dan heb je niet echt contact met je medemens. Ja, Die mensen moeten nog steeds echt elkaar ontmoeten. En ja. oudere mensen hebben weer veel meer steun aan de social media. Die doen het op een hele andere manier. Ja, dus. maar ik zie ook wel steeds vaker van... Uh, ik heb vandaag nog niemand gehad die hoor, zei tegen mij... Uh, misschien dat ik op deze manier misschien wel duizend hoois kan krijgen. Ja. Dan denk ik van, ja, dan is het eigenlijk wel een beetje zielig. Ja, klopt. Nou, ja, nou, ja. Ik vind dertigers altijd wel lastig in contact, hoor. Dertigers. Ja, nou, ik had gisteren 19 jarige in, uh, in mijn inner circle even ja. opgehaald met de trein. En dat je denkt van, oh, ik ben wel veel ouder. Maar ondertussen hebben we het eigenlijk heel gezellig gehad. En dan denk ik van, nou, zonder televisie... En uh, familie, dit is dan dus eigenlijk... Ik ben een oud-tante van haar. Yeah. Haar vader is dan een, uh, de zoon van mijn zus. Yeah. Maar uh, het was toch eigenlijk wel heel erg leuk. En dan denk ik van ja, zie je... Het kan wel. leeftijdsverschil mag. En uh, het valt reuze mee. En, uh, maar ja, het helpt ook wel als je dan allebei... twee uh, glazen wijn hebt gedronken. Oh, kijk eens, daar gaan we weer. Dat, dat verzustert. Het verbroedert niet, het, maar het verzustert. Het verzustert <laughs> ja. nee, dan ik merk gewoon... Ja, de dertigers hebben het erg druk met hun eigen leven. En uh, je hebt helemaal ja. geen, uh, geen plaats voor jouw verhaal. Die denk ik... Wacht, Interessant? Nee, niet interessant kan ik gebruiken. Ook niet. Ga ik door. <coughs> dus dat is wel een puntje. Vandaag in de Telegraaf te lezen over Piet Adem. En hij wil het stikstofbeleid... toch een beetje gaan veranderen. Het is gewoon niet werkbaar. De modellen die nu uitgerekend zijn... die komen gewoon niet zo goed uit. Hij heeft onder andere heeft die uh, garnalenvissen bezocht... in Lauwersoog. En hij heeft zich laten inlichten. En ja, Sommige uh, schepen mogen dan in bepaalde gebieden... niet langer dan twee uur rondvaren... en ja, door de stikstof uitstoten... En, uh, andere berekeningen moeten erop los worden gelaten dat ze wel weer acht uur op zee kunnen en wel wat kunnen verdienen. Ja. Dus nou, het, het, uh, het Ik doen denk dus dan een... weer aan de ouderwetse van uh, dat je gewoon uh, gaat roeien. of dat je uh, een paar van die uh, paddeltjes doet en dat je als een waterfiets gewoon gaat. Ja, dat kan uh, toch e ook? Elektrische boten zijn die er al niet. Gewoon. Oh ja, dat is ook nog een dat goed idee. Is dat nou het grootste probleem? Ja, goed. Nou, het stikstofbeleid is sowieso wel een beetje uh, onder de loep genomen. Natuurlijk, omdat toch iets bovenaan komen te staan is wonen, wonen, wonen. Er moet gebouwd worden. Ja, dat is natuurlijk Dat bij het meeste mensen nu toch wel. Dat is echt het grootste probleem hier in Nederland. Je kunt namelijk ook veel meer asielzoekers opvangen. Ja. Oh nee, dat wilden we niet, hè, geloof ik. Niet meer dan 15.000 per jaar of zo was te streven. Ja. En dan gaat die dicht en op top. Zo was het. Goed, praktisch is voor De berichten naar deze plaat. De nieuwe single van Blossoms. En die heet: Gudul is. Echter de break-up. Oh, dan denk ik: komt dat lijstje van vroeger weer tevoorschijn. Je hebt weer ruimte om dat soort dingen te doen. Heerlijk! Take refuse your bed until the tears dry. Don't listen to slow songs, they make you cry. Till Delete that number, though it's man On your fingertips for the rest of your life. Don't look at all photos to pass the time. It you no know, favor. Motivation. Remember to find Van Blossom, Futuring Findley. Ja. Findley Quaid? Nee, een ander Findley. Het is namelijk een dame. En dat is de nieuwe singer die je kan horen bij Toebak Leeft. Het is alweer half negen. En om half negen kijken we altijd even de wereld... wat er allemaal gaat gebeuren. Mm, Zeker, de Zandpoortse berichten nemen we even tot ons. En uh, uh, kerststallende expositie is van gegaan Weer dorpsgenoot Kees Roos heeft een hele verzameling. En volgende week woensdag... Uh, uh, door het, wordt het voor de derde keer wordt het tentoongesteld. Dat was het was de eerste keer, uh, twee jaar geleden was het in het Museum. Vorig jaar was het in de Ga sint En uh, Nu in het Raadhuisplein. En volgend jaar bij hem thuis. Dan nou, zijn we het even klaar mee. Nee, ja. goed, uh, hij is uh, in 1954, 40 jaar geleden ooit begonnen. Uh, toen werd hij geïnspireerd door een tante. Die had ook al een, een kerststalletje en elke keer weer allerlei dingen erbij verzameld. Toen op een gegeven moment heeft hij dat overgenomen. Toen het eigenlijk, uh, lag hij in scheiding... En toen, ja, moest hij kleiner wonen. Toen is hij, heeft hij de grootste gedeelte weggedaan en nu heeft hij wat meer ruimte en is hij weer flink aan het verzamelen. Hij heeft duizend uh, stuk's heeft hij, uh, soms levensgrote. Duizend heren. kerststallen of duizend beeldjes? Duizend uh, kerststallen, wat ik begreep. Ja, ja. En ook levensgrote dingen heeft hij. Uh, en uiteindelijk, uh, ja, het middelpunt is een, een, een diorama. Diro, di, van die, diorama, dat waarschijnlijk net als in de Efteling. Oké. Okay. Daar had je het toch ook zo met al die treintjes en zo, weet je. Oh, die hele landschappen. Het. Nou goed, dat is een. een middelpunt. En daar heeft hij alles omheen gefabriceerd. En de officiële opening komt op uh, 8 december. Ja, na Sinterklaas, hè. Niet eerder. Gast, Kees. Nou, zou serieus. je ook een klein detail vertellen. Ja? Het staat hier niet aan de kant. Nee. Maar op 8 december gaan wij als Dickenskoortje bij, bij de opening gaan wij zingen. Ongelooflijk. Dat is, echt, dat is echt een hoogtepunt. Ja, ja, ja. ja. Nou ja, het, is, <laughs> Enorm hoogtepunt. het is wel mooi, deze Kees Roos. Of is het Cees? Ik weet niet hoe je dat moet Ja, ik denk Cees. Cees. ja. Goed. Uh, wethouder Lars uh, is gisterochtend... is hier bij Groep Marienschool uh, geweest... om te vertellen over cyberpesten... Hij heeft heel openhartig over zijn eigen verleden verteld waarin hij werd gepest. Dat hij uh, ook bij zijn eigen kinderen ziet dat dat nu nog veel lastiger kan zijn. Want door social media en whatsapp groepen blijft pesten namelijk ook doorgaan na schooltijd. En uh, Kim van de stichting Wijs en Sterk uh, heeft een, uh, een workshop gegeven aan de leerlingen. en ze, uh, Zij sprak ook uit eigen ervaring. En ze werd erbij bijgestaan door haar vader omdat het pestgedrag het hele gezin raakt. En er was een quiz en voorbeelden hoe te reageren. En uh, dat is altijd belangrijk. En het is nu ook de week gewe geweest, denk ik, van respect en mediawijsheid. Dus nou, ik vind het wel goed dat ze dit doen. Respect, man. Ja, ik heb in, op mijn uh, jeugd ben ik niet echt gepest. Maar wel uh, ge gedist. gedist. Gedist, oh. <laughs> dus dat je gewoon niet meedeed. Mee en die nee, werd okay. er buiten gehouden. En dat is er misschien dan toch wel weer minder naar als uh, dat je echt gepest Ja, dat denk wordt. ik wel. Ja, goed. Ja. Dus, uh, misschien, ja. Moet je gewoon, uh, misschien moet je gewoon leren dat iedereen gaat pesten. Gewoon dat iedereen pest. Gewoon dat je in klas Echt iedereen wordt... Elke week wordt een, keer, een week lang gepest. Gewoon iedereen, hè. Ja, Systematisch ja. gewoon. Echt niemand uitgesloten. Oké, okay, jij bent nu aan de, uh, deze week aan de beurt. Ja, klootzak. Sekol! gewoon de hele week. <laughs> de hele week. Thuis, overal. Straat. Het hele, hele dorp werkt er aan. Sorry, ben ik ook gepest? Nee, ik ben niet gepest. Nee. Lekker nou, wel een beetje verstraat Ja, was horen, pester, dat hoor ik gewoon. Dat is het. Natuurlijk oh, was het. van monumentale schuur. Hij staat midden in het dorp. Schelpenschuur uit 1775. Serieus, joh? Doe even normaal, joh. Nou, die schuur is ooit gebouwd uit uh, hout wat op het strand is gevonden. En daar hebben ze een hele schuur aan het opgebouwd. Uit 1775, geloof ik nog steeds niet. En uh, sinds... Uh, 1998 is hij aan het verval, vervallen. Ooit was daar uh, zonder wagens in met paarden, paarden. En op het zolder was dan hooi. Postduivenvereniging heeft er ook nog een tijdje in gezeten. Tot 19, uh, van twee, uh, 1923 tot 1969. Uh, uiteindelijk is hij een beetje vervallen raakt. En nu gaan ze hem opnieuw opbouwen. Uh, met nieuw hout. Uh, beter hout. En uiteindelijk willen ze daar appartementen in gaan maken. Voor vier jongeren. Dus vier jongere appartementen. En, uh, nou ja, mooi. en dan helemaal op dezelfde manier... Ook, ook met die dakpannen... en helemaal in dezelfde stijl. Ik hoop dat er wat meer ramen in zitten, jongens. Dat lijkt me wel. Hè? Hmm. Lijkt me anders met een depressief hok... waar je de eerste uh, jaren van je leven moet wonen. Ja. Uh, over depressiviteit uh, gesproken. De, de pluspunt heeft nu activiteiten. Je hebt daar een cursus Positief Zelfbeeld... En, en, en een thema bijeenkomst... van de Herstelacademie. En die gaat over zingeving. Ik vind het wel bijzonder, want... Uh, het is echt zo, wat geeft jouw leven zin en wat vind jij belangrijk? En dat is op woensdag 29 november van 2 tot half 4 in Pluspunt voor Noord. Uh, ze willen wel graag dat je je eventjes uh, aanmeldt. En uh, bij cursus Positief Zelfbeeld uh, kan je je eigen waarde. Opkikkeren door met elkaar te kijken van uh, hoe dat allemaal wel uh, goed zou zijn. Je moet allemaal leren nederig te zijn... in plaats van iedereen zichzelf maar lopen op te krikken. Misschien is dat meer een insteek. Het zou kunnen. Uh, de uh, de Zandpoortspeld is uh, uitge uitgereikt aan Pieter Waterdrinker. Dondag 2 november was dat tijdens een feestelijke bijeenkomst... in theater De Liefde. En uh, Hij is namelijk 25 jaar schrijver... En uh, dat moest gewoon gevierd worden. En in zijn boeken uh, citeerde de burgervader hier van uh, Zandvoort. Dat hij uh, benoemt die Zandvoort heel vaak. Positief, ook negatief. Op allerlei manieren. En de Zandvoortse vader zei zelf van. Uh, mooi dat je het blijft benoemen. Uh, ja, Zandvoort wordt zo op de kaart gezet. En hij krijgt het speldje met de drie haringen. En uh, nou ja, goed. Uh, hij noemt. Zand wordt soms uh, mooi en soms schurend, deze pieterwater drinken. En we hadden het er net al over: het is al wel wat bizar. Hij komt uit Zandvoort, 25 jaar is hij nu schrijver. Hij woonde in Rusland. Hij is journalist geweest. Hij heeft van allerlei dingen gedaan. En wij zitten nog steeds hier radio te maken. Ja. <laughs> Na al die jaren. Na al die jaren. Al die jaren. Oh man. Uh, de vrijwilligersprijs die gaat uh, op 9 december gaat die uitgereikt worden. Maar het is de vraag van wie krijgt die prijs. En. Uh, uh, als jij dus nu nog eventjes wil nomineren... staat in de krant staat er een uh, QR-code. En als je daarop uh, richt, dan kan je gewoon kiezen wie jij uh, de, uh, de prijs gunt. Vorig jaar ging de prijs naar het gehele bestuur van de toneelvereniging Hildering... Nou, en er zijn nu echt diverse, zijn. Ik, zal, uh, ik zal ze niet allemaal opnoemen. Maar uh, ga even kijken op uh, vrijwilligersprijs via de Santos korant Courant, uh, daar kan je ook stemmen. Of kijk in de krant zelf naar de QR-code op pagina 6. En wanneer is dat vrijwilligersfeest? Dat is 9 december. 9 en, uh, december. Uh, dat is geen vrijwilligersfeest. Oh. Daar gaat het niet over. Oh op. nee, sorry. Ik had twee, twee dingen elkaar. Dat is nee. de vrijwilliger van het jaar. En je hebt dus ook de Ja, het vrijwilligersfeest. Feest, daar, wordt, uh, daar wordt wel de prijs opnieuw uitgereikt. Alweer. Oh, oké. Okay, okay. oh. oh, Je wordt volop in het nieuws gezet. als je, uh, als je Hoe noem je het ik het ondernemer van het jaar ben? Wat is het ook weer? Nee, waar had je het net over? Het ondernemer van het jaar, toch? Ja. ja. ja maar okay. dit, gaat, dit gaat eigenlijk om het vrijwilligersfeest. Om de prijs van de vrijwilliger van het jaar. Ja, oké. Okay. Er zijn twee dingen bij elkaar. Ze komen wel op het feest. Tenzamen. Snap je ja, thuis nog? Ja, ik, snap het Sorry voor op, deze... ik snap het zelf al niet meer. Goed Nou ja, verwarring schep werk, zeggen ze altijd Als je maar. hier maar uitsroof in Antwoord, ons bedrijf, ons vrijwilliger... ...komt het allemaal goed met je. word je in Sonnetje zonnetje gezet. Doe mee met de prijs en vul het even in. Voor alle twee dingen. Goed, straks meer Eerst hier Gas yes Combat. Je te maken. Gerscom is alweer het een oud album vandaan. Ja, zeker. The World Strangers' Man Allemaal van die hele rare absnurkers. Nou, straks in het blokje verjaardag hebben we er eentje. Kim Peek, dat is een rare snuiter. Maar god, die had toch heel veel informatie in zijn hoofd. Daar straks veel meer over in de verjaardagblok. En vandaag in de telegraaf heel veel dingen te lezen over onder andere... Ja, dikke streep door luxe. Want we hebben het ook allemaal uh, recht op bestaan. Bestaansrecht. En daar moeten we veel meer geld voor krijgen. En dat geld is er niet. Sommige mensen die hebben het moeilijk. En die hebben dan een, uitink of een, uitker, die hebben een inkomen van 2000 euro of 2500 euro. En kunnen dan allemaal net de eindjes aan elkaar knopen. Ik denk, ik kom niet boven de 2000 euro per maand uit. Ik weet niet hoe ik het dan doe. Maar goed, Ik heb daar een rest voor die het allemaal regelt. Jouw ja, ja, voor afbetaald. Jij ja, betaalt geen dure huur. Dat is het. Dat scheelt enorm. Dat scheelt gigantisch. Als je gewoon niet een hele hoge hypotheek hebt. Ja. Dat moet je gewoon... Eh, ik en... zit gewoon aan 800 euro huur in de maand, in de maand al. Ja, dat scheelt. Ja, en dan, dan heb je het over, dan heb je dan 1200 euro. Over, maar ondertussen wordt je gas, licht, water... Ja, daar gaan we mee. Daar voer moet ook, uh, voor die kinderen hè, bij jou. Die dus uiteindelijk, waar gaan de maandelijkse kosten naartoe? Er staat een staartje in de Telegraaf te lezen. Nou, dagelijkse boodschappen, huur en hypotheek. staat bovenaan energiekosten, zorgkosten, verzekering. Ja, verzekering en... ook, hè? Het is uh, gauw. Uh, ik, ik heb dan, uh, ik zet 270 per maand opzij. Ja, die... Voor mij en mijn zoon, voor de verzekering. Want die betaal ik in één keer aan het begin van het jaar. Ja, oké. Okay, dus dan eigenlijk er... moet je dat er ook nog bij rekenen. Ja, zeker. Oeh. En ja, die verzekeringsmaatschappijen, die kunnen maar net hun hoofd boven water houden. Die ja, en het niet gaat, gaat omhoog hè, straks. Ja, ik bedoel, die kunnen het hoofd net boven hoofd water halen. Ja, dat heb je van die mensen met hun die elektrische fiets, die het ook ontzettend toch uh, pakken. Ja, daar ga ja. je elke keer over niet horen. Maar waar zou je dan als eerste moeten bezuinigen? Merkkleding. ja. Dat is het eerste waar je op kan bezuinigen. Eh, eh, langere vakanties. Vaste dona donaties voor goede doelen. Staan op nummer drie al meteen. Ja. Eh, Netflix. Oeh ja, nu zie je meteen de andere kant. Nou, Netflix is niet zo duur hè. Nee, maar zeg dat... gewoon een klein abonnementje. Is het 8 euro per maand of zo. Toch, kan je daarop bezuinigen. Nou, hoe oh ja. En roken kan je op bezuinigen. Ja, dat staat er ook bij. Ja. Uh, Krantenabonnement, uh, luxe boodschappen, uh, lagere, langere vakanties ja. en uh, gezinsuitjes. Oh, doe, schrap ze maar, doen we er gewoon niet. Ja. Drank? Thermostaat op 18 graden. En cadeaus en vrienden en familie staat op nummer 10. Dus dat wordt als laatste bezuinigd. Staat Goed alcohol er ook op? Nee, staat er niet op. Nou, dat kan je op bezuinigen. Want gisteren had ik zelf van: ik wil een fles gin. En dan heb je gewoon, er is iets in de reclame van gin. Dat is yeah. 18 euro, maar je hebt gewoon de huisdin. Yeah. Die is gewoon een tientje. Maar wacht, wij, gaan wij nu praten over dat wij moeten bezuinigen? Nee, dat is waar. Dat ik het, bij beter en, toch, niet. en toch koop ik die goedkope fles, hè. Krent dat ik ben. Ja, nou, waarschijnlijk kun je daarvoor ja. geld overhouden. Ja, ik heb ook niet echt heel veel problemen. Ik hoor wel mijn moeder, of mijn moeder ook mijn moeder, maar ook mijn vrouw klagen over de boodschappen. Ja. En ik denk, uh, zou wel. Uh, pff, ja, ik haal ze nooit, dus ik weet het niet. Zorgverzekering <laughs> kan je ook flink op uh, bezuinigen, maar dat zou ik niet doen. Nee, nee. nee Zeker dus niet. een hele staartje in de telegraaf te lezen en de maandelijkse, ja, luxe kleding en jassen en schoenen moet je op bezuinigen. Doekel, ja, ik koop altijd alles tweedehand of in de aanbieding. Ik mag pas ja. te winnen als er zeil op de winkel staat. Als ga ik niet te winnen, heb ik er niks te zoeken, zeg ik altijd tegen mezelf. Ja, nou, ik moet ook zeggen, ik kan ook gaan bezuinigen op de tandarts in die mate. Ja? Ik heb dus een paar jaar geleden mijn tanden uh, opgehoogd, omdat ik mijn eigen tanden opveed. Ja? En nu zeggen ze, ik heb een nieuwe tandarts... Nou, misschien moet je een beugeltje nemen. Oh, ja, maar dus. uh, ja, dan krijg je iedere maand, krijg je een, een, een, of iedere paar weken een andere. Kosten kost uh, iets van 2.500 uh, euro. Okay. Daar, daar ga ik op bezuinigen. Ja, goed. Jij ik zeg, geen... heeft dat nog zin voor die 20 jaar die ik nog leef? Nou ja. <laughs> je een half jaar kwijt. Door zo'n beugeltje die je 22 uur per dag in moet hebben. Zo. Uh, ik Jij weet het, weet het, het nog niet hoor. Nou, dan dus, weer, uh, weer afzien. Maar ja, oh, ja. Goed, dan ziet er wel weer mooier uit. Nee, nee, daar gaat het niet eens over. Nee, dat nee. zie je niet eens. Nee je, ziet het niet eens. <laughs> nee, je ziet het niet eens. Nee, dat is ja. een beetje stom. Maar ja, we hebben het nu over geld. Ja? Er schijnt dus een muntje van 1 cent verkocht te zijn. voor oh. een recordbedrag van 110.000 euro. Is Jawel. Dat, is dat een. Oh, wacht even. Een Nederlandse heb... munt. En uh, oh. de munt komt uit 1818. Is erg zeldzaam. Het muntje werd in Utrecht gemaakt als proefexemplaar. Is nooit massaal geproduceerd. En daarom zijn er heel weinig over. En uh, de, het veilinghuis... Uh, het Karel de Geus muntveilingen startte de bieding op een beginwaarde van 25.000 euro. Het hoogste bot kwam van een bieder uit Nederland. Okay. Maar ja, de laatste keer dat zo'n muntje werd geveild was zes weken geleden. En uh, ja, dat, dat zorgt dus wel eigenlijk dat je waarde van je munt alweer omlaag gaat, zo'n munt. Maar ja, die, uh, de Nederlandse koper heeft bij de veiling zes weken waarschijnlijk net de boot gemist. En daarom is hij misschien wel zo omhoog gegaan, die prijs. 18. Gestart bij 25.000 en het is 110.000 euro geworden. Wie is dat één hoor. cent. betaal je dat? Ja, het ja, is wel bijzonder dat er maar eentje ontslaagt, slaagt is een proeven-exemplaar. Dan is het nog weinig ja. eigenlijk voor één, waar één, één exemplaar van is. Maar dat noemen ze dus de intrinsieke waarde, hè, wat hij dus echt daadwerkelijk opbrengt. Want de echte waarde is maar één cent. Ja, dat klopt. Ja, waarschijnlijk kan je er niet eens meer mee betalen. Dus dat is niks ja. waard. Maar ja, het hetzelfde met cryptomunten hè? Ja, ja 18. <coughs> 18, 18. Het is wel een mooi aantal, een mooi jaartal om op zo'n muntje te hebben. Ja. Wel even vergroot was erbij. want stiekem ook helemaal. Dus kijk in. nog even achter in een doosje, in een, dus heb je ergens nog muntjes liggen. Die heb ik wel, gewoon kleine muntjes. Ik heb, ergens had ik ook een potje met stuivers of zo, weet je wel. Ja, heb ik kijk ook. Kijk, er eens in. Misschien is er een heel. Ik oude. heb ook nog zo'n muntje uit. 1752 volgens mij. Echt Kijk uit waar je zegt. We zeggen niet waar je woont, hoor. Nou voor mij is het niet zoveel waard, maar goed, ik, ik ga wel even kijken meteen. Gelukkig, ik zie hem ook hoor, die zonnige dag. The streets. Me in it. Never get to over here, to folk talk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 Without me. Ik zie hem wel. Daar in de verte. A bright sunny day. Komt er wel aan hoor. De streets hebben weer een mooie tekst in deze plaats. De zanger heeft het over. I never water my dead flowers in my house. Wauw, dat is echt diep. I never. I never watered my dead flowers oh. in my house. Ja, maar dat... Diep hoor. Diep, ja. Fucking shit, man. En dan hebben we gelijk dat liedje van die Miley Cyrus: Van, I can buy myself flowers. I don't need your dead flowers. Nee, zoiets. Nou ja, goed. <laughs> uh, leuk dat soort teksten altijd weer. En hij heeft heel veel teksten geschreven in zijn leven. En dit is er eentje van. Goed, die leeft op de radio lopen tegen negen uur na negen straks een stukje. Gebeuren. En namelijk nou, vandaag op 11 november. Nou, echt. Al jaren wordt er gekeuveld aan de deur. Gekeuveld aan de deur. Keuvelt, wij noemen dat keuvelen. Ja, dat met is de lampion wel... langs de deur snoep ophalen. Het dus is ook wel van vandaag het begin, tijd. begin van het carnavalsseizoen hè? Ja, klopt. Dus ik de ben, de ben benieuwd hoe dat gaat ja. worden. Maar moeten we niet iets tegen doen? Dat is echt Ja, we, sommige mensen geven dan sinaasappels aan de deur. Ja, maar die vinden de kinderen vinden dat niet leuk. Die gooien we gewoon tegen de raam altijd. Ja, echt waar. <laughs> En de volgende dag zeg je allemaal, al die chinesappers die je allemaal hadden uiteraard allemaal plet onder het raam. Dan leer dat kind dat zinnetje van, put it where the sun don't shine. Dat Ze weten niet wat ze zeggen. En dat die mensen dan denken van, wat? Helemaal leuk. Ik heb een bericht, ook wel opmerkelijk. Want een voormalige topman van de China Citic Bank, die is vanwege corruptie ter dood veroordeeld. Oké. San De Shun, die zou ongeveer... 125 miljoen euro aan hebben ontvangen. En hij heeft het vorig jaar bekend... tijdens een rechtszaakschuld. Dus dat is, uh, ik vind het wel opmerkelijk. Want uh, hij heeft het dus toegegeven echt. En dan zie je dus hier van... Uh, Prins Bernard, die heeft dus in de Lockheed-affaire... heeft hij dus ook toegegeven... Uh, uh, dat, hij, uh, dat hij dus uh, geld heeft ge ge ontvangen. En dat hij... Uh, uh, tijdens een serie interview met Martin van Amerongen uh, heeft hij dat gewoon gevoelig toegegeven. Dus hij heeft gewoon ontzettend massa wat hij niet in dood geoordeeld is. Nou, zo bijna niet. Ja. Ja, maar, maar uh, en, staat er, met staat hem er, vele anderen. Maar uh, staat er bij hoeveel geld hij uiteindelijk zeg maar, uh, heeft gekregen destijds? Of heeft ontvangen? Nou, hij zegt: uh, I, I always earned a lot of money. Hij heeft veel te So I didn't really need that million from Lockheed. Nou, dan heb je dus op die tijd, het was ergens in 1970, de, dat miljoen, dat is dan nu uh, misschien wel 20 miljoen of Ja, natuurlijk. Ja, dus hij, hij had dat miljoen niet nodig en hoe kon ik zo dom zijn? Ja, kijk! Ik weet niet van wie Willem-Alexander zat, want ik was een beetje dom. Was een beetje hij was een dom. beetje dom. Vandaag ook een stuk te lezen over Prins Bernhard. De cultuurfonds gaat de naam van Prins Bernhard schrappen. Omdat ze vinden, ja, hij was natuurlijk lid van de NSDAP. Maar, en dat was natuurlijk helemaal in het begin van zijn carrière. Toen wist hij ook niet beter. We hebben niet gewoest. Zo, die term natuurlijk. En heel veel mensen werd nu gevraagd in de krant. Eh, naamswijziging cultuurfonds terecht... 88% zegt oneens. Prins Bernard mocht dan in het begin van zijn, uh, zijn carrière... dan een beetje een foute stap hebben gemaakt. Maar er waren meer mensen in Duitsland die lid waren van deze band. Of van deze band. Ja, van deze maar... bende. <laughs> en uiteindelijk hebben gedacht... Van, nee, is het is niet zo'n goede club. Ik stap weg. En uh, Prins Bernhard vond het natuurlijk een beetje gênant. Dus uiteindelijk heeft hij dat altijd ontkend. Ik vind dat, de, ik vind dat die naam weg mag. Ik vind dat die wel weg mag. Nou ja. Want als ik dit al zie... Ja. Hij zei toen al van ik heb uh, genoeg geld. En ik heb het verdeeld over drie landen. Nederland, Amerika en Zwitserland. En alleen al in Zwitserland heb ik zes miljoen op de bank. Zei hij toen al. Maar hij heeft het ook echt verdeeld gewoon over, om de belasting te ontduiken. Waarschijnlijk, ja. Denk of, of heeft hij het verdeeld weg, over, die die, over die vrouwen die jij had destijds in al die landen. Ook nog, ja. Zo, ja. zo is dat gegaan. Ja, het was gewoon aan het... Uh, Paren vast voor het geval die allemaal alimentatie moest betalen voor die kinderen. En andere mensen zeiden in de krant van... Uh, we moeten leren met het verleden en het verleden niet herschrijven. De namen en de gebouwen hebben af en toe de naam van Prins Bernhard. Uh, laat het wat voor voor is. Hij heeft ook heel veel goede dingen gedaan. Hij heeft heel veel uh, uh, verzetstrijders gesteund. Uh, en hij is zeg maar uit van het fouten naar het goede gekomen. Dus heel veel mensen wilden eigenlijk gewoon wel dat het zo blijft. En, en ja, je kan alles wel wegpoetsen, maar nee. Dus 88% is het oneens dat Prins Bernhard uh, de naam overal wordt weggehaald. Het is niet nou, nou helemaal zo. Van dus... hij mag hij weg. Nee hoor. Wat is dan lekker vanwege die zoon? Vanwege die zoon ook. Uh, die die uh, prins Bernhard. Dit vind ik ook een beetje een loosh Die heeft gewoon heel veel geld verdiend met de huizen bedoel je. Ja. Ja, ja goed. Daar heeft prins Bernhard senior niet zoveel mee te maken, denk ik. Ja, nou ja misschien heeft hij wel uh, gezegd: van hier jongen, heb je een miljoentje. Ga eens kijken wat je ermee kan doen. Dat zou kunnen, en hij heeft hem goed belegd. De, een jubel Ja, jubel. <laughs> ja. Ja. Die meneer. Nee, ik weet wel die uh, twee mensen niet bij elkaar pla uh, plaatsen. Uh, Voor mij heeft dat niets veel met elkaar te maken. Oké, okay, ongelooflijk, maar terug van weg geweest. Wie dan? Wij, nee, wij zitten nog steeds op de plek. Duran Duran. Ze hebben een hmm. nieuwe plaat uit. Leuk. Het is een aparte plaat met weer heel veel synthesizers. Die allemaal weer terug zijn. Dance McGauber. Super Lonely Freak. Super Lonely Freak. Is dat een verwijzing? Nou, luister maar. Your love ...zonder de plaat van Duran Duran. De titel van waar raadt het altijd een beetje? Super Lonely Freak. En dan denk je, zou dat nou echt... ...en de plaat begint anders heel iets anders... ...en uiteindelijk eindigt het in Super Freak van Rick James. En ik hoop dat Super Freak Rick James zelf ook nog iets in hebt. Nee, want hij is dood. Nou, lekker dan weer. Goed. Hij ja, is al heel lang geleden overleden. Oh, okay. Ja, dat is dan een wilde, wilde beest, hoor. Nou ja, over de, de dood gesproken. Ja? Er zijn de afgelopen jaren natuurlijk meer mensen overleden dan van, van tevoren werd verwacht. Ja. En daardoor gaat de aow gerechtigde leeftijd ook niet oplopen. Hij, is nu, uh, hij zit nu op 67 jaar en drie maanden. Maar uh, in 2029 zou hij dan weer drie maanden omhoog gaan. Maar dit jaar zelfs ook zijn er weer 6% meer mensen overleden dan verwacht. En ik merk gewoon wel om me heen. Ik denk dat de mensen het toch niet goed doet om zo lang door te moeten blijven werken. Want uh, om je heen er zijn mensen die halen een pensioen en plop vlak daarna gaan ze door. Uh, om me. Ik merk gewoon dat ik ja, in een leestagsfase zit. Waar veel mensen dus het niet redden tot een pensioen. En dat nee. vind ik eigenlijk wel een hele kwalijke zaak hoor. Dus ik zeg ook als je een pensioen krijgt. Uh, en je, je bent al iets ouder van neem die 10% ervan. Cash, die kan je eens krijgen. Ja, dan ga je eerder. Uh, want je gaat toch eerder. Je, niet, niet. Je gaat, toch, je gaat gewoon eerder. Nee, dat hoeft niet altijd. Hoeft niet. Nou. nou, lekker afsluiten van het eerste uur. Hè. We <laughs> Opgewekt. gaan ik kort dood. Leuk om te horen. <laughs> We zo in The deel 2. Ja. Tot zover het ritme van ZFN. ZFN. Via de kabel op 104.5.